6 uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. De handgranaat die vanochtend werd gevonden in Amsterdam... was volgens de Telegraaf vastgeplakt aan de brievenbus van een moskeebestuurder. Deze Ali Bouakili werd al eerder bedreigd... omdat hij niet wilde dat er in de moskee zou worden gebeden... voor een overleden Syrië-gangster en haar kind. De moskeebestuurder is op dit moment in Marokko. Hij zegt tegen de krant dat hij aangeslagen is door de vondst van de handgranaat. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat meegenomen. Bedrijven die online DNA-testen aanbieden... die hebben vaak hun privacyverklaring niet op orde. ICT-juristen hebben dat uitgezocht voor NOS op 3. En de verklaring is vaak niet volledig of ontbreekt helemaal. En bij de bedrijven die DNA-testen aanbieden... kunnen mensen laten checken waar hun voorouders vandaan komen... of dat ze een verhoogde kans hebben op een erfelijke ziekte. En de kwaliteit van veel van die testen laat vaak ook de wensen over... zegt een klinisch geneticus. De ene laatste speelronde van de eredivisie wordt definitief verschoven. Gisteren besprak de KNVB het plan met alle clubs in de eredivisie. Alle lokale autoriteiten die hebben nu ook groen licht gegeven. De speelronde 33 verschuift van zondag 28 april naar woensdag 15 mei. De KNVB gooit het schema op de schop vanwege het succes van Ajax in de Champions League. Zo krijgen de Amsterdammers meer rust rond de halve finale duels met Tottenham Hotspur. In Duitsland wil een protestgroep vanavond een dansdemonstratie houden, midden in Stuttgart. Het is een protestactie omdat in Duitsland een dansverbod geldt op Goede Vrijdag. Clubs en cafés moeten dan de deuren dicht houden omdat het niet gepast zou zijn om een feest te vieren op de sterfdag van Jezus. En steeds meer Duitsers die lijken dat onzin te vinden. Het weer in ochtend is nog altijd zonnig en vrijwel onbewolkt. Vanavond en vannacht koelt het af naar 6 tot 9 graden. En ook in het paasweekend is het zonnig, warm en droog... met temperaturen tussen de 19 en lokaal 25 graden. En wel gaat het iets harder waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In de regio Noord-Holland staan ze nog op de A7... de afsluitdijk richting Friesland. De vertraging is daar 20 minuten na een ongeluk. Op de Ring van Amsterdam tussen Afrit Volendam en Knoop het richting Amersfoort 10 minuten op onthoudt. De N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en Hillegom een kwartier. Op de N250 richting Den Helder naar de veerterminal in Den Helder... 20 minuten op onthoudt. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Start a love song, start a love song, start a love song, start love song, start a love song, start So tired of a love song, start a love song, start a love song, start a love song, wanna go love wanna go home, wanna go home. a so love song, start a love song, start party, Trying my best, Oké. Every day I've got Being somebody I'm not on My skin, pickles all out the window every night. I'm ready to ride. Ist mir gewünscht, alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt. Ich lauf noch hinterher, ich Bis jetzt fülle ich nur die Hälfte von allem, was geht, von allem was weiter ich muss noch weit suchen, weil immer noch was willst. I'm getting better